Goedemiddag, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Max Verstappen heeft voor de 19e keer dit seizoen een Formule 1 race gewonnen. Vanmiddag werd hij gereden in Abu Dhabi... Verstappen sluit een super succesvol seizoen af, zegt commentator Louis Dekker. Verstappen heeft dit jaar drie races niet gewonnen. En in die drie races werd hij tweede, tweede en een keer, wat een schande, vijfde, vijfde in Singapore. Dat is het dieptepunt van het jaar. Vijfde in Singapore, dat zegt toch alles, hè? Sergio Perez kwam als tweede over de finish vandaag, en George Russell als derde. De vrouw die vannacht dood werd gereden op de A1 tussen Hengelo en Apeldoorn, was op zoek naar haar telefoon. Je de Alles wijst er nu op dat de vrouw met anderen in de auto zat en dat haar telefoon op de snelweg is beland. Daarop zou die auto zijn gestopt en de vrouw uitgestapt om haar telefoon te gaan zoeken. Ja, vervolgens werd ze aangereden. Veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren. Er zijn veel mensen getuigen geweest van het ongeval. Er waren zelfs al mensen gestopt om te helpen voordat het ongeval gebeurd was. Voor al die getuigen is er slachtofferhulp ingeschakeld. Omdat ze getuigen zijn geweest van een hele heftige situatie. De bestuurder van de auto waar de vrouw in zat is aangehouden vanwege betrokkenheid. Voor de kust van Jemen is een olietanker gekaapt. Mogelijk vanwege banden met Israël. De rederij is eigendom van een Israëlische miljardair. Wie de tanker heeft gekaapt is op dit moment nog niet duidelijk. Het noorderlicht is vanavond weer te zien boven Nederland en België. Ook gisteravond was het fenomeen al te spotten. Het noorderlicht ontstaat door heftige uitbarstingen op de zon. En de deeltjes die daarbij vrijkomen belanden in onze atmosfeer. En dat resulteert in een lichtshow. Vooral in groen en roze. Het weer, vanmiddag nog wat regen, maar vanavond grotendeels droog. Het is zo'n 7 graden. Morgen bewolkt en regen. En dan kan het ook een beetje sneeuwen in het oosten van het land. ZFM, verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Boulevard.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 De kelk gekieerd, de stem van de zee.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 y el sol, siempre me pierdo el sonido del mar, me devuelve a casa, no soy Punt 9. Zie 100. Kom dan nog maar eens terug. Ik ben een walkman. En een dagboek met een slot. En een turbo discord rap mijn me meestal. Vang ik, bot. ik wil een computer. En een huiswerkautomaat. Hoewel ik kleine mensen heb, wordt mijn vader altijd kwaad. En hij wordt groot, En hij wordt mooier, hij valt bijna uit elkaar. De passe kerst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 I lose control Something darling Zwarte pieten zijn niet aardig, zegt de zin. Ze dreigen met de zaak.